2 uur. Dit is Mautschreus met het NOS-journaal. Drijfuitbraken in Friesland. MRSA is resistent tegen de meeste antibiotica. Verspreiding gebeurt door huidcontact of speeksel. De bacterie kan bloedvergiftiging, botinfectie of een longontsteking veroorzaken. Bij de schietpartij bij een kerk in de Amerikaanse staat Texas zijn 26 doden gevallen, onder wie kinderen. Zeker 15 mensen raakten gewond. Een man opende het vuur bij een baptistiekerk in het dorp Sutherland Springs, op zo'n 60 kilometer van San Antonio, waar een kerkdienst aan de gang was. De dader is een 26-jarige veteraan. Hij vluchtte naar de schietpartij in een auto en er volgde een korte achtervolging. De man is dood. Het is onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat de politie hem heeft gedood. Over zijn motief is nog niets bekend. De Catalaanse ex-premier Puigdemont en vier ex-ministers die zich vandaag bij de politie hadden aangegeven... zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze in België blijven tot hun zaak door de rechter is bekeken. Spanje heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgegeven voor de vijf. De Belgische rechter kijkt alleen of ze aan Spanje moeten worden overgedragen... En of ze daar een eerlijk proces zullen krijgen. Bij een helikoptercrash in Saoedi-Arabië is een prins uit de golfstaat om het leven gekomen. In het toestel zouden ook hoge ambtenaren hebben gezeten. Of zij het hebben overleefd, is niet bekend. Dit weekend zijn in Saoedi-Arabië zeker tien prinsen en veel oud politici opgepakt. En dat gebeurde in het kader van een anticorruptiecampagne. Het weer, nog kans op een enkele bui en koud. Vannacht daalt de temperatuur tot rond 2 graden. Op sommige plaatsen is vorst aan de grond mogelijk. Overdag flinke perioden met zon. Het wordt hooguit 11 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 always in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 op je handen kom naar voren, ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd van morgen, dacht ik, maar één ding in van gisteravond fijn. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je text TV op kanaal 45. 45. Could be my Mr. Adams, I could be your Casper I'd share with you my afterlife of the unexplained I'll walk through your walls, with you, on my chains Yes, I will uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. And if I were a snake, I'd be a constrictor, slicker that you with my sneer, to wrap you in my coils. You can tie me in a thousand lights, just watch me unfold. Hypnotize you with my sneer.